Manning Ampersen met het NOS-journaal. Tennessee Novak Djokovic moet Australië verlaten, heeft het federale hoofd bepaald. Dat betekent dat de Servië niet zijn titel kan verdedigen op de Australian Open. Djokovic is niet gevaccineerd, maar dacht dat hij op basis van een recente coronabesmetting het land in mocht. Een rechter gaf hem daarin gelijk, maar de Australische immigratieminister trok alsnog zijn visum in. Djokovic ging daartegen in beroep, maar het federale hof ziet dus geen reden om het besluit van de minister terug te draaien. In Denemarken mag vanaf vandaag de cultuursector weer open, ondanks de hoge besmettingscijfers. Er geldt in de theaters en bioscopen wel een bezoekerslimiet. Ook in musea, dierentuin en pretpark is weer publiek welkom. De beperkingen werden vier weken geleden ingevoerd omdat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis stabiel is... vindt de Deense regering de versoepelingen verantwoord. In Dalfse heeft de ME een eind gemaakt aan een groot illegaal feest bij het gemeentehuis. Daar waren enkele honderden mensen afgekomen op optredens van onder meer Henk Wijngaard. Volgens RTV Oost was er in eerste instantie een groot feest gepland in een schuur bij het Overijsselse dorp. Maar de gemeente had gedreigd met stevige sancties als dat door zou gaan... Daarna trokken bezoekers en een aantal artiesten richting het gemeentehuis. In een aantal landen rond de Stille Oceaan is schade gemeld... na de kleine tsunami die ontstond na de vulkaanuitbarsting bij Tonga. In Californië werden auto's meegesleept, in Peru zijn boten op het land gespoeld. In Japan kregen een kwart miljoen mensen opdracht om te vertrekken. Het is niet duidelijk hoe de situatie op Tonga zelf is. Door de kracht van de uitbarsting is communicatie met de eilandengroep vrijwel niet mogelijk. Het weer, het wordt een grijze dag. Vanochtend wat regen in het zuiden, later vooral in de oostelijke helft van het land. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen meer zon, het blijft droog en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Het Weet Je Nog Wel Oudje, een opname tegen Het komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard uh, bedankt ik even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Iedere week komt hij weer met een doos aan en dan zegt hij weer zoek maar uit wat je voor de komende week weer gaat draaien. En zo ook de volgende artiest, Annie de Reuver. Annie Maria Klassina de Reuver, roepnaam Annie. Ze was geboren in Rotterdam op 19 februari 1917 en al overleden op 1 januari 2017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 en ze erfde haar liefde, haar voorliefde voor muziek van moederskant. Al tijdens haar schooltijd begon ze met twee jongens het muzikale trio The Rhythm Aces en daarna zong ze bij de amateur Big Bad The Blue Blowers. En in de jaren dertig uh, debuteerde ze bij de Ramblers, was toen bijna 18 jaar oud. De Reuver deed auditie voor dirigente Theo Ude Marsman en werd aangenomen en al snel was ze te horen in rechtstreeks radiouitzendingen voor de Fara. en in 1935 trad de Reuver aan in de Food Studio. Dat was in Den Haag, om plaats opnames te maken voor Deka, met de Ramblers samen en de Amerikaanse tenor saxofonist Coleman Hawkins. Ze nam drie nummers op. Some of these days I only have eyes for you and hands across the table. En later heeft ze nog veel meer uh, plaatjes gemaakt. En natuurlijk ook Nederlandstalige muziek. Zo ook de volgende plaat. Redelijk grote hit van uh, Annie de Reuver. U hoort het nu met Harmonica Jim. Harmonica Jim nog.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 Mij nee, maar Holland, mijn fijne Holland, dat is het land waar ik van hoor. Waar ik van hoor. Ja, en dat was Willy Alberti met Geef mij maar Holland. En daarvoor hoorde u Mieke Telkamp met app en vloed. En de volgende artiest is uh, Johnny Jordaan, pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muscher. Regelmatig draaien we hem hier in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Hij is geboren in Amsterdam natuurlijk, daar vertelde hij ook Johnny Jordaan. Op 7 februari 1924 en al daar overleden op 8 januari 1989... was een Nederlandse zanger en vertolger van het levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... En het bijzonder natuurlijk over de Amsterdamse Jordaan. En uh, zijn doorbraak was in 1955 voor een wedstrijd... die platenmaatschappij Bovema in samenwerking met Louis Louret had uitgeschreven... om de beste stemmen van de Jordaan te vinden. Hij bracht zijn eerste single uit, de parel van de Jordaan... En op de bijkant bij ons in de Jordaan was een compositie van Louis Noret. De riekjes werden gespeeld in het radioprogramma van de Avro. De single verbrak alle Nederlandse records. En was opeens was hij een nationale beroemdheid. U hoort hem nu, Johnny Jordaan, met melodieën uit de Jantjes. I'm Captain! Geklaagd, dat zo'n orgel zo plaagt Voor kantoren waar de mensen moeten werken Ik vraag me af waar dat is Want je zult toch gewis wel de meesten van de drukte Toch al. Nachten. Alleen een beetje anders geschreven. Echt in het oude Nederlands, denk ik. Spaans met sch s, s c -H, Zoals de school ook schrijft. Dus uh, ja, dat was uh, blijkbaar vroeger was dat... Uh... De taal zoals het geschreven werd. Hè? De volgende artiest is uh, Heintje Davids. geboren als uh, Hendrika David in Amsterdam op 13 februari 1888. En ze is overleden in Naarden op 14 februari 1975. Dat was een Nederlandse variatéartieste die vanaf uh, 1907 tot aan haar dood... onder de naam Henriette Davids carrière maakte als zangeres en uh, bij de hand grappen grappenmaakster. Ze was het bekendste onder de naam Heintje Davids. En tot de bekendste liedjes behoren Zandvoort bij de zee, natuurlijk, uh, draaien. En omdat ik zoveel van je hou, en dat was het duet met uh, Sylvain Poos... heeft u ook regelmatig gehoord in dit programma. En ik heb nu een andere uitgekozen. Heintje Davids hoort u nu met Adieu, Partier, C'est moi un peu. Adieu. Adieu. Vaart hier, samourier, een peu. Vaarwel. Vaarwel. Ach, wat gingen de jaren toch snel. En al wat ik u nog vraag in mijn afscheidslied, Vergeet u me niet, vergeet me niet. Tabi Tabi in mijn hart neem ik is een Zegers met Paar Wel. En daarvoor Anneke Greulow met haar grote hit Paradiso. En de volgende formatie zijn de Butterflies. Een Amersfoorts duo. Het was een Amersfoorts duo. Bestaande uit de broers Luc en Godert van Kooijum. Het was vooral bekend van de hits Dixieland en Willem wordt wakker. En die eerste die gaat er nu voor. De Butterflies met Dixieland. Zandag, Smith, zijn we blij. Want er is weer week op, op we komen mee.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 Está.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 Geef mij nog een kusje, daar komt uw autobusje, nu moeten we weer van elkaar. Tot laatste seconde, mijn lippen op uw mondje, het afscheid valt mij toch zo zwaar.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 En dat was muziek van Louis Barret. met een kusje bij het autobusje. En daarvoor hoorde u Willeke Alberti met de midi, Beninette. En de volgende artiest is Wim Sonneveld, geboren als Willem Sonneveld. In Utrecht was hij geboren op 28 juni 1917 en overleden in Amsterdam. Op 8 maart 1974 was een Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd... Het heeft hij natuurlijk die plek uh, Deltie samen met Toon Hermans en Wim Kan, En hebben een heleboel leuke plaatjes gemaakt. Ook een heleboel uh, leuke cabaret. Natuurlijk ook uh, Het Dorp is een van zijn grotere hits die we allemaal kennen. Hij heeft natuurlijk ook allemaal uh, creaties gehad zoals onder andere Willem Parel. En eigenlijk alle liedjes van Wim Zonneveld uh, ja, die zijn gewoon geschikt voor dit programma. U hoort hier Wim Zonneveld met de kat van Ome Willem. De kat van Ome Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van oude Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naar toe? Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs uh, geweest. Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest. Bonjour en vous, les Hij is zo. Op een echte Franse school geweest Op school geweest Op school geweest Die kat is op een echte Franse school geweest En zegt nou O oh, pardon Hij is ook op visite Bij de goal geweest De gol geweest De gol geweest Hij is ook op visite bij de goal geweest En zegt voortdurend nou. Zingt een liedje op zijn vrouw Op het dak, op het dak, op het dak. dak. En hij wil alleen maar op een Franse bak. De kat van ome wil is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van ome wil is op reis geweest. Waar ging hij naartoe? Hey! Hij is voor zeven maanden. Squad. Oh bravigro, bravissimo, bravo, bravo lo oh, ga maar eens wat die brabikkio, lo lo lo lo lo lo oh, oh, Lolo, lo lo, lo, lo, lo, lo. alle doni fi, en in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. Ik rook de nafale in plaats van piraten, kook ze even op Houd deze man Hou de bankiers allemaal in de gaten, ze dus krijgen mij niet de kant op de beurs. Wie naar mijn centen kijkt, Dan gooi ik met stenen. O, ja. Ik heb een bot met ja, het zal ik eentje slijpen. Ik ben maar een beer. Voor oh, de rollop, blood, blood, blood, blood, blood. Eer ja. ja, oh, baat je deur? van bouw, double. Ro, En maak je niet kwaad, maak je niet kwal.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 be back niemand Op de menigte, op de menigte, op op de menigte, op de menigte, op de menigte, op de de menigte, op op de menigte, op op de menigte, op op de menigte, op op U hoorde muziek uit 1937. Het was Willy derby met de Figaro Parodie. En daarvoor hoorde die Wim Zonneveld tezien ook met de kat van Ome Willem is van huis geweest. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Ik wens u nog een hele fijne zondag uiteraard. En als u het programma gemist heeft, of u hebt een stukje gemist of u wilt het nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En uiteraard volgende week zondag ben ik er weer... Tussen 9 en 10 in de ochtend met weer een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En neem ik u wederom mee op reis in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. Ik bedank nog even, kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Het laat u achter met Max van Praag met als de klok van Arne Ik wens u een fijne zondag en ik zeg tot ziens. Wend het roer, we komen thuis te...